Optimaal Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. 8 uur geweest, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl van Nathalie. En goedenavond. Door de explosie in het centrum van Utrecht zijn meerdere panden ingestort. Volgens de veiligheidsregio kan de brand weer redelijk bij de brand komen. Wel is er heel veel rook, waardoor er slecht zicht is op de situatie daar. Ook is het nog te gevaarlijk om gebouwen in te gaan, hoor je bij RTV Utrecht. De prioriteit is eerst die brand bestrijden, want als die brand woedt, kunnen we sowieso niet het pand betreden. Dan gaan we kijken wat is veilig om het pand in te kunnen gaan. Ja, en wat treffen we daar mogelijk aan, dat is de vraag. Ja, de plek waar de explosie zijn brand in Utrecht waren, is helemaal afgezet. Het is één grote puinhoop en overal liggen brokstukken. Ongeveer 100 omwonenden die hun huis niet meer in kunnen... worden opgevangen in een hotel in de buurt. Burgemeester Dijksma sprak er een paar en de schrik is enorm. Verdrietig, maar ook gelaten. Uh, want ja, ze zijn vooral in afwachting van nadere informatie. Dus ik denk dat dat hetgene is wat mensen ook het, het hardst nodig hebben. Hoe staat mijn huis ervoor? Kan ik terug? Hoe groot is de schade? Dat zijn de type vragen wat je begrijpelijkerwijs krijgt. Ja, zeker, vier mensen raakten gewond bij de explosie. De oorzaak van dit alles is nog altijd niet bekend. Dan naar Brabant. Een man uit Putten is opgepakt... omdat hij samen met anderen tijdens oud en nieuw brand zou hebben gesticht in een woning. De vriend van de bewoonster wil de groep stoppen... maar hij werd het ziekenhuis ingeslagen en de politie zoekt nog naar anderen. Het wereldberoemde Kroegenpark in Zuid-Afrika is dicht vanwege noodweer. Er is zoveel regen gevallen dat grote delen van het park zijn overstroomd. Daardoor zijn toeristen vast komen te zitten. Die moesten met helikopters worden weggehaald. En dan sport voetbal. Sean Heitinga heeft een nieuwe baan. Na zijn ontslag als trainer bij Ajax wordt hij nu assistent trainer bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Hij gaat zich daar onder meer bezighouden met de verdedigers. En dan nog het Weer van Weerplaza. Vanavond droog, aan zee wat regen. Morgen zon droog. En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 Q-Music, Joost Spinkels. Er is iets geks aan de hand met de fans van Taylor Swift. Wat precies hoor je zo? En ik heb een kijktip voor je. Eerstmaal, Smit. Q-Music. music, you music. You plans, take a chance, take a chance. Up and waiting. Music and Girl, daarvoor Maal en Stay If You Wanna Dance. 9 minuten over 8 op deze donderdagavond Joost hier. Ik wil je even een dikke kijktip geven, een kijktip. Dit vind ik zo'n waanzinnig programma. Het heet Wakker in Paraguay. Wakker in Paraguay is een programma wat op NPO Start te zien is en ze volgen daarin mensen met een diep geworteld wantrouwen tegen de overheid tegen de overheid. Ze denken dat het helemaal misgaat in Nederland... en daarom zoeken ze hun hel in Paraguay. Maar dit zijn mensen die er heilig van overtuigd zijn... dat wanneer iedereen om negen uur, zoals zij zelf zeggen... gehypnotiseerd voor de tv zitten... ze de 5G-masten aanzetten om ons te besturen. Dat soort types. Het zijn mensen die niets moeten hebben van vaccinaties... in de volksmond ook wel de wappies genoemd. Zij noemen zichzelf de snappies. Want zij zijn wel wakker, zeggen ze daarover... Als het tien dagen mistig is in Nederland, vragen ze aan ChatGPT of dat eerder is geweest. En wanneer Chat dan zegt, nee, dat is niet zo, zeggen de snappies weer. Zie je wel, de overheid, overheid die spuit chemicaliën de lucht in om ons allemaal ziek te maken. Dat zijn de mensen die te zien zijn in deze serie. Zo heb je ook Mart. Mart is naar Paraguay verhuisd. En hij voelt het, zodra hij er is, meteen in zijn lijf. Quietness and more peacefulness. is Deze gozer poept gewoon beter wanneer hij niet in de buurt is van een 5G-mast. En je zou kunnen denken: waarom geef je deze mensen aandacht? Maar ik moet zeggen dat ik het fascinerend vond om eens naar mensen te kijken die de wereld op een totaal andere manier beleven als dat jij dat doet. Echt, echt interessant om te zien. Wakker in Paraguay, dikke kijktip voor als je komend weekend lekker op de bank wil liggen. Dan is er iets interessants aan de hand met de fans van Taylor Swift. Ze zeggen namelijk hun fanschap op. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost. Here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Swifties die hun Swift-maatschap opzetten. Dit is de avond met Joost. Waarom precies? Hoor je zo meteen. Ook Robin Schulz komt eraan, na Hannah Maybeckje Music. En dus wacht op mij...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 Taylor Swift, Taylor Swift. Taylor Swift. Ja, er gaat geen dag voorbij, of er is geen nieuws over Taylor Swift. En je zou het niet gelijk zeggen, maar de fanbase van Taylor Swift is behoorlijk aan het wankelen. Kijk, objectief is TT succesvoller dan ooit. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook een tegenreactie. Een tegenreactie. Er zijn namelijk een hoop fans die hun fanmaatschap opzeggen. De New York Times die heeft daar onderzoek naar gedaan. En dat ging behoorlijk ver. Daar hebben zelfs sociologen naar gekeken. En daar komen eigenlijk een paar opvallende dingen uit. Dit vond ik dat het meest opvallende. Fans kampen dus met parasociale vermoeidheid. Parasociale vermoeidheid betrekkende Taylor Swift. Wat betekent dat nou? Nou, Veel fans beginnen, beginnen ineens door te hebben dat Taylor Swift helemaal niet hun vriendin is. Goh, goh. Taylor Swift is niet hun vriendin, maar een commerciële machine. Goh, begon allemaal bij de Eras Tour. Veel fans was een waanzinnig tour, maar voor veel fans was die tour zo groot... zo strak, zo gelikt, dat daar het kwartje viel. Meerdere concertfilms, exclusieve merch per stad... steeds meer nieuwe limited edition van liedjes... die eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen, zo verschillen van het origineel. Tel daar nog bij op dat Taylor Swift zich altijd voordoet als een outsider... Ik ben net zoals jij houding. Maar dat is niet. Dat is niet. En daar zijn fans nu puntje, puntje, puntje klaar mee. Daar zijn fans puntje, puntje klaar mee. Ze zeggen hun Swiftieschap op. Dit is Taylor Swift. Taylor en opalite bij Q. Normaal? Dat is normaal man. Of niet, hè? Lekker zo, allemaal! We zitten in een lekker divers weekje, wat betreft normaal of niet. Maandag oordeelde je over de gekke gewoonte van Kirsten. Zij heeft nogal een streng tasjesbeleid. Als ik naar de Albert Heijn ga, dan moet het Albert Heijn-tasje mee... en niet een jimbo-tasje. Vond je normaal? Dinsdag namen we de gekke gewoonte van Karen onder de loep. Ik probeer alles op oneven nummers te zetten. Dus echt van radio en televisie, maar ook qua datums van... volgend jaar hoop ik te gaan trouwen. Dus dan hoop ik ook een zeg maar, oneven data neer te zetten. Ja. Oneven data werd niet normaal bevonden. Gisteren mocht Els een duit in het zakje doen. Als ik over een viaduct, fiets of loop... die over een snelweg of een drukke weg gaat... Ja. dan kijk ik altijd naar beneden of ik tussen aanhalingstekens aangereden word... als ik dan de machtspook beneden had geweest. Ja, uitordeel niet normaal. Mocht je nou zelf in bezit zijn van een gekke gewoonte... dan mag je die uiteraard delen via de Q-Music-app. Kom je er zo meteen achter dat je of hartstikke uniek bent... of heel veel medestand vindt.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 you here with me since i had to learn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 Saying no, no Come, come, come on and let me out. Christina Galera, een genie in de bottle. Normaal, dat is normaal, man. Of niet? Lekker zo, kom Hey, Hé Lisanne, goedavond. Hoi, hoe is het? en welkom in Normaal of Niet. Ja, dankjewel. Waarin we erachter gaan komen of jouw gekke gewoonte... echt heel erg gek is of dat het wel meevalt. Um, Lisanne, wat zegt jouw omgeving over deze gekke gewoonte? Nou ja, die vinden het niet heel normaal. Nee, vinden ze het ook gevaarlijk? Nee. Ja, een beetje wel. Ja, puntje, puntje wel. Oké, okay, oké. Okay. Lisanne, vertel, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe je? Nou, mijn gekke gewoonte is dat uh, als ik op de fiets zit... of bij iemand anders in de auto, dan, uh, en het is donker... doe ik altijd mijn ogen dicht als er tegenlicht aankomen. En hoe lang blijven die ogen dicht? Totdat ze weer weg zijn. Maar dat is toch ook levensgevaarlijk als ik het zo hoor? Ja, maar ik rijd zelf niet in de auto, ik heb geen rijbewijs, nee. dus dat valt nog mee. Maar op de fiets? Nou ja, ik ben nog nooit gevallen, dus... Uh... <laughs> Zolang het goed gaat, wil je zeggen. Ja, precies. Oh ja, oh ja. En waarom? Nou, ik vind die, die lamp gewoon zo fel. Oh ja, maar ook van een fietslicht dan? Nou, sommige wel. Het zijn net bouwlampen wat erop zit. <tie> <Ja. tie> oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan is de vraag, is het nou normaal of niet? Om je ogen dicht te doen wanneer je een tegenligger tegenkomt. Toch? Ja, ja in het donker. In het donker. Overdag niet. Alleen Overdag? in het donker. Alleen in het donker. Ja. Oké, <tie> ja. ah, oké. Okay. Okay, okay. Nou, uh, normaal of niet, kom maar door via de q ik heb. Dat zal de uitslag zometeen volgen, Lisanne. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Ik spreek je zo. De normaal? Dat is normaal man. Of niet? Lekker zo komt! Hey Lisanne, goedenavond. Goedenavond. Hoi, goedavond. Hai, Hai, Jouw gekke gewoonte ligt in de weegschaal. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je? Nou, als het donker is buiten dan. Ik zit op de fiets of ik zit bij iemand in de auto. Doe ik altijd mijn ogen dicht als tegenlicht aankomen. En ook in de auto. Ja, maar ik rijd niet zelf. Ik heb geen rijbewijs. Nee, oké, oké, oké. Maar op de fiets. Levensgevaarlijk. Toch? Vraagteken. Nou ja, ik ben nog niet gevallen, dus op zich het valt wel mee. We kloppen af, we kloppen af, we kloppen af. <laughs> Wat zegt jouw omgeving nogmaals? Nou, die vinden het wel, uh, wel een beetje riskant. Ja, kan ik, ja. kan ik mij iets bij voorstellen? De q ik heb even gesproken. Hilly, niet normaal. Kan je geen zonnebril opzetten? Goeie vraag. Wat is er op het antwoord? Zonder wil zie er helemaal niks, meer. Nou. Kun je wel een puntje, puntje doorheen kijken, toch? Ja, maar ik heb, als heb op de fiets zit, hebben we niet heel veel tegenliggers. Nee, nee, oké. Okay. So zegt: eh, ja, ik herken het. Ik doe het ook met mijn vrienden. Marije zegt: oeh, puntje, puntje, gevaarlijk wel hoor. Maar nee, serieus wel spannend met tegenliggers. Maar snap die <laughs> meid wel hoor. Romy zegt normaal, ik doe dat ook. Ik ben nachtblind en de lampen zijn dan nog verder. Een soort van sterren, heel vervelend, dus normaal. Nicole zegt nee, niet normaal. Patrick zegt totaal niet normaal. Inge zegt normaal. Al doe ik mijn ogen niet per se dicht, maar ik draai gewoon mijn hoofd weg. Even kijken, Tessa zegt normaal. Een nachtbril wordt nog geopperd. Oh ja. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Um, opgeteld, afgetrokken. Is daar toch de uitslag? En het is niet normaal. Niet normaal. Nou, jammer weer. Nee, dat al, wel. Hadden, wel hoor. Ja, toch wel wat medestand <laughs> in de Q-Music App. Maar niet genoeg om het normaal te vinden. Pas op, zou ik willen zeggen. Pas op. Ja, komt goed. Oké, okay, oké. Okay. Als jij het zegt, Lisanne, dan geloof ik het. <laughs> um, dankjewel voor je gekke, gewone. fijne avond. Ja, hetzelfde. Als je nou zelf in het bezit bent van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral in een gratis berichtje via de Q Music App. Mee de volgende aan de beurt op de lijst. Die lijst wordt gekker en langer. Dit is Niels bij Q.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 Camiano David en de the first time het verboden woord. Veel berichten in de Q Music app, onder andere van Lindsay. Ik dacht dat Joost net puntje, puntje, puntje zei in het gesprek. Zou ik het verboden woord hebben uitgesproken? De var heeft daar naar gekeken. Vinden ze het ook gevaarlijk? Nee. Ja, een beetje wel. Ja, puntje, puntje wel. Niet juist. Niet juist, het verboden woord is niet uitgesproken. In ieder geval niet door mij. Waar het verboden woord wel is uitgesproken. vanochtend in de Ochtendshow. niet door Matthew en Marieke. maar wel door iemand anders. Wie? Hoor je zo meteen? En ook Olivia. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Lekker bezig. Milner. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, oh. 7, 7, 7, oh, wat een geld. 18 duizend. Tot Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Hé, hey, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij.